Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst is opnieuw in de fout gegaan bij fraudecontroles. Dat meldt NRC. De dienst onderzocht de moskee in Den Haag op gesjoemel met giften... omdat ze dachten dat er bij islamitische organisaties vaker gesjoemeld wordt. De rechter noemt dat onzin en zegt dat er mogelijk sprake is van discriminatie. Het onderzoek is ongeldig verklaard. Eerder kwamen duizenden mensen al in de problemen... omdat ze onterecht van fraude met de toeslagen... werden beschuldigd door de Belastingdienst. Moskou is vannacht opnieuw aangevallen door drones. Er werd een gebouw in aanbouw geraakt. Niemand raakte gewond. Er werden ook een paar drones neergehaald door de Russen. Net als gisteren zijn vliegvelden in Moskou gesloten... vanwege de droneaanvallen. En in het dorp Winde in Drenthe was gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 1,6%. Het is niet duidelijk of er ook schade is in het dorp. De beving komt door de gaswinning. Over iets meer dan een maand wordt die stopgezet. En PSV moet nog flink aan de bak om de Champions League te halen. Tegen het Schotse Rangers kwam PSV twee keer op achterstand... maar het knokte zich ook twee keer terug. 2-2 werd het... Trainer Peter Bos had er gemengde gevoelens over. Wij scoren altijd. Nou, dat heb je ook vandaag weer gezien. Het is alleen jammer dat je er wel twee tegen krijgt. Het is niet zo dat we constant onder druk stonden. Het is niet zo dat zij heel veel kansen hebben gehad. Dus in die zin ben ik ook teleurgesteld met het resultaat. Aan de andere kant, als je twee keer terugkomt... dan is dat ook wel... Uh, dat toont wel karakter, vind ik. Over een week dan is de return in Eindhoven. Bij winst speelt PSV voor het eerst in vijf jaar weer in de Champions League. En het weer nog. Eerst nog wat nevel en mist. Daarna breekt het open. Zijn er af en toe stapelwolken. Maar ook behoorlijk wat zon bij 23 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij knopend Velsen. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in ZFM. Net nu, ZFM in de ochtend. Something flavor. Aventura. Hallo? So nice las Nee, nee, I'm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 Wij staan nu weer waar het begon. Zi op 106.9 is zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomer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 Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Solo Colombia, via, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, tu sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la... Mi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono pieno, sono un italiano, un italiano vero sono italia che non si spaventa. La crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tv. Giorni Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintorina, 600 giù di carrozzeria Inconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Mili pero Que ne sono fiero. Sono un Italiano. Un Italiano vero. Een hele zomer lang. Zandvoort als bruisende wapba's. Ook in de zomer CFM. She knows it. She knows it. She ain't afraid to show. It. ZANG Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft mogelijk gediscrimineerd bij een onderzoek naar een Haagse moskee, schrijft NRC. De rechter heeft het onderzoek nu nietig verklaard. Opnieuw is Moskou vannacht aangevallen door drones, zegt het Russische leger. Volgens de burgemeester van de stad werd een pand in aanbouw geraakt. De impact van de Formule 1 op de dienstregeling van de NS is te groot... vindt de reizigersvereniging Rover. Doordat er veel extra treinen naar Zandvoort rijden... wordt elders op de dienstregeling beperkt het weer. Hier en daar kans op nevel of mist en een graad of 15. In de middag veel zon en verder staat er weinig wind en het wordt 23 graden in het westen tot 28 in het zuiden. De FM Zandvoort, Zandvoort.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 Watch the sunrise. One point One me have been make clear. Love I go spread 'round the world, you know. Me love ya comes out of devotion. Your love like rainbow, shine on, shine on, shine on. Me love ya comes out of devotion. Come from the sun Let me be your rainbow Close your eyes and feel again. You can choose to let it go. Embrace the inescapable. Zijn de taaneraan, no tienes la culpa. Caballo le lanza banan, porque muy despreciado. Por eso, no te perdoen door te llorar. Echador, llega ziens de taaneraan, no tienes la culpa. Amor de complementa, amor del de pasado, passado. Ben, vende.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 ¡Tú Over there, I really gotta talk to that chick 'cause that is one cool she sugar she candy snake girl. She's slick, chick. She's slick, chick. Hello, darling. Uh huh. Hello, good looking. Hello, darling. Uh huh. Hello, good looking. Hello, darling. Uh huh. Hello, good looking. Hello, darling. Uh huh. Hello, good looking. Uh -huh, -looking. Uh -huh, -looking. Was well, in the USA. I was out walking. A little young girl. I was.